I'm yeah. We zijn in het tweede uur aangeland en uh, dat wordt toch wel weer bijzonder, want we gaan eerst praten zometeen met Leontien Wagenaar over 30 jaar uh, Rotary, Zandvoort, Rotary Club Zandvoort. En daarna praten we met Michel Roch, tweede Kamerlid voor de CDA, die komt uit Haarlem. En we eindigen en... met Helianse. Uh, ja. Over het poppenkastfilm in het museum en de rondleiding. Maar we gaan eerst ja. met Leontien praten. Leontien Leon Wagenaar praat. is natuurlijk bekend. De achternaam is bekend in Zandvoort. Ja. Dochter van Chris Wagenaar, de beroemde architect van Zandvoort. Uh, die een prachtig huisje renoveerde. Uh, u kent het allemaal, dat hele kleine huisje met voren die steen waar het wagenwiel op werd gesmeed en dergelijke. Uh, mooi kantoor verderop De Smederij De Smederij, ja En jij woont daar hè? Ja. in zijn uh, oude, oude kantoor ja. ja, wonen we Heerlijk, moet ik zeggen Ja, ik kan me voorstellen uh, Het is een zee van licht en ruimte en, uh, Het is vrij hoog, hè ja Dus wij uh, we dansen, ook, we dansen met z'n tweeën door het huis uh, de, de hele tijd constant Als we, daar, uh, als we, als we thuis zijn maar ik heel, goed, dan weten blij. de Zandvoorters... wie wie is, maar jij bent lid van de Roterie Club ja. Zandvoort. Hoe lang al? Uh, sinds 2009. Ik weet niet meer precies, maar volgens mij vrij, vrij in het begin van 2009. Ik, ik ga je even een moeilijke vraag stellen. De Roterie Club, wat is dat? De inwoners van Zandvoort zullen zeggen: ja, we hebben die naam nou wel gelezen in de krant en dergelijke. Maar ondertussen gaat er een telefoon bij Coors Roterie Club. kan allemaal uit. hier in dit café. Uh, ja. Wat is de Rotary? Uh, nou, de Rotary is een uh, serviceclub. Die uh, in principe vind ik, als je daar dus lid van wordt, dan heb je dus de ambitie om wat te doen voor de samenleving. En uh, nou, ik kwam zelf terug in Zandvoort wonen. Uh, ik had een club, een, uh, een, een initiatief gehad met, drie, met twee andere vrienden om uit je dak, heette dat, te organiseren. Dance against cancer, dat deden we met z'n drieën. En toen kwam de Rotary om de hoek en die zeiden van, uh, nou, uh, willen jullie, uh, wil jij niet uh, geen lid worden? En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel, want met z'n drie een event organiseren voor een dorp, uh, voor een goed doel. Dat is, best, uh, dat is dat pittig. was pittig. Dus, uh, nou ja, en samen maak je, stroop je de mouwtjes op. En dat is ook, vind ik, het kenmerk van uh, Rotary Zandvoort. Weet Hoe je? lang bestaat de Rotary internationaal? Dat is, het? is een dat is meer, het? meer dan een eeuw. In ieder geval, ja. Ja, ze zijn opgericht in 19, 1905. Zo. Ja, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. En in sinds 1923 in, in Nederland. Ja, ik heb mijn leesbril niet op. Oh. <laughs> Heeft er iemand een leesbril even te lenen? In 1923 zijn ze in Nederland ontstaan. Oké. Okay. En, en uh, hoeveel leden weet je ook? In Nederland? Ja. Nee. Zal ik het zeggen? Ja, graag. Ja, want uh, ik, ik, ik praat maar een beetje mee hoor, want ik ben de gouverneur van de Lions namelijk. Ja, ja, daar was ik al bang voor. Dus, dus ik weet iets meer. In Nederland op dit moment de kleine 20.000 leden. 20.000 leden, ja dat is heel veel. Daarmee de grootste serviceorganisatie in Nederland, groter dan de Lions. En mondiaal uh, 1,2 miljoen leden. 1,2 ja. miljoen leden. De Lions is daar ietsje groter met 1,5 miljoen leden. Ja. Uh, maar wat mij nou verbaast, jullie zetten een advertentie in de krant voor een inloop uh, op uh, even kijken, 27 februari. Maandag ontstaande, ja. En met een heel programma, kennismaken met de rotary. Ja. Maar rotary moet je toch op uitnodiging lid van worden. Uh, dat was uh, aanvankelijk was dat zo. En uh, we, nou ja, in principe hebben wij dat losgelaten. Want uh, nou ja, één, we zijn een uh, we willen niet een gesloten club zijn. En twee, uh, ja, waar mensen zichzelf aangetrokken voelen totdat uh, tot ze een bijdrage zouden kunnen leveren. Ja, wees welkom, weet je wel. Dus, uh, en dan uh, het is het altijd wel zo dat, je, dat iemand zich dan aan kan melden. en dan wordt hij even voorgesteld: uh, gaat het uh, de club rond? Die en die vindt het leuk om lid te worden, dat en dat. En vroeger was het natuurlijk ook met die uh, dat er maar één per beroepsgroep uh, lid zou worden. Nou, dat is ook niet meer. Dus eigenlijk, weet je, ja, ik vind als, als club moet je ook meegaan met de tijd, hè. Dus, uh, nou ja, moet je, wat, moet je flexibel zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Maar, maar de mensen die, zeg maar, lid worden, dat zijn over het algemeen mensen die uit een bepaald, uh, uh, ja, beroeps, of nou niet een beroepsgroep, maar die, zeg maar, op een bepaalde positie zitten, waardoor ze iets kunnen betekenen in dat serviceverhaal, hè. Want dat, dat kun je wel zeggen. Um, en, en nou, ten dele ja. Um, ik, heb een, uh, ik ben modeontwerper. Dus in hoeverre doet mijn beroepgroep daartoe? Ik heb een creatief beroep. En ik adviseer bedrijven wat de trends voor morgen gaan worden. En zo zijn er meerdere mensen, jonge ondernemers, uh, kunstenaars, uh, nou ja, noem het maar. Iedereen die, en we hebben ook meerdere per beroepgroep inmiddels. Weet je, mensen die actief en bijdragen willen leven, enthousiast ah, zijn, weet beetje enthousiasme. Dat ja. is natuurlijk uh, een fantastische, Ja, dat, dat, dat geeft energie. Maar een bijstandsmoeder kan u ook lid worden? Dat denk ik niet, want het, ko het kost wel uh, iets. Uh, die, dat lidmaatschap. En er wordt ook wel uh, verwacht dat je met regelmaat in ieder geval op de maandagavonden de clubavond bijwoont. En je komt elke week bij elkaar? Ja, elke week. Maar uh, nou, toen ik net lid werd in 2009 toen lag dat op 60% attendance moest je halen. Aanwezigheid. Aanwezigheid. En uh, we hebben dat ook een beetje losgelaten eerlijk gezegd. Want uh, ja, het gaat erom wat je bijdraagt. Wat je bij kan dragen. En uh, ja, je moet actief lidmaatschap zijn en dat ook willen zijn en dat als iemand een beroep heeft waardoor je niet altijd elke maandag kan komen. Weet je, we hebben iemand die is cardioloog, die heeft vaak dienst of wat dan ook, weet je, ja. Die kan dus heel vaak op maandag niet. Maar het Want... gaat er niet om dat je een dikke portemonnee hebt als je nee. je inzet, maar groot is. Nee. Nee, Dat maar goed. Goed, je zegt een bijstandsmoeder kan het niet worden, want je moet hier lidmaatschap betalen. Ja. Wat, waar moet ik aan denken bij een lidmaatschap? Uh, welke bedragen praat je over? Iets van 360 euro per jaar meen ik. Nou, ja, per ja. jaar. Exclusief het eten ja. en drinken. Exclusief het eten en drinken. Ja, ja. ja je wordt natuurlijk geacht om hè, wanneer er activiteiten zijn. Dan moet je natuurlijk ja. wel bijdragen. Ja. Dus dat, dat, dat kost dan ook wel geld. Want wat ben je dan gemiddeld kwijt per jaar? Hè? Als je dat zou kunnen zeggen. Oh ja, nou ja. Ik, ik weet het niet. Misschien, misschien, dat hangt er vanaf hoe vaak je een diner bij woont. Noem het maar. 600 of zo. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben, ik, ik, ik tel dat niet. Nee, maar goed, het, ja. het is natuurlijk voor de mensen die dan ja, nee, precies. heel geïnteresseerd nee, nee, nee. zijn. Maar, maar dat, als je, als je dat zegt... komt maandag uitgebreid aan de orde overigens. Maarten ja. van Wamelen, die, die, die is sowieso langer lid ook dan ik. Die heeft dat allemaal keurig in beeld gebracht. Die is weer terug in uh, back in town. Ja, back in town. <laughs> en, uh, en back in shape. En helemaal goede doen, gelukkig. En, uh, uh, dus die heeft het helemaal voorbereid. En uh, nou ja, uh, Daar kun je op de, hoe, op de openavond hoe komen. Hoeveel leden heeft een grotere clubs opgevoerd? Hier, 25. 25? Ja. Is dat minder dan een aantal jaar geleden of gelijk? Dat zou kunnen dat het iets minder is, inderdaad. Want volgens mij toen ik lid werd, waren er, waren er meer, waren er volgens mij zeker veertig. Nou ja, er is een nieuwe groep bijgekomen, dat geeft een andere chemie in een, in, een, in een club. Wat maakte dat een aantal mensen die er wat langer bij zaten, hadden bedacht van, nou ja, weet je, dan, dan gaan wij wat anders doen. Dus uh, er is een beetje een hernieuwde samenstelling. Er zijn ook wel wat van de oude kern achtergebleven. Gelukkig, want die hebben we ook hard nodig. En die, uh, nou ja, dus we hebben eigenlijk een, een, een hernieuwde samenstelling die, ook, uh, ja, die, die gemiddeld wat jonger is. Nou. Het is altijd wel goed om wat vernieuwing te hebben en wat verjonging te hebben, toch? Ja, ab Als, absoluut. Als het een goede mix is tussen jong en oud. Is, goed is, ja, zeker. Nee, maar dat is het. Ons jongste lid is uh, 31 geloof ik. En ons oudste lid is uh, 85 geworden, recentelijk. Ja. Ja, leuk, hè? Dus dat, en dat, leeftijd maakt niet uit. weet je Het gaat om de mentaliteit van de mensen en uh, de, de betrokkenheid. Ja, wat je kan inbrengen ja. en wat je kan meedoen. En onderlinge vriendschap Onderlinge vriendschap maar diegene van 85 die kan prima met diegene van 31, weet je wel. Dus uh, ja. ja, dat is hartstikke leuk. Um, jullie zijn een gemengde club. Dat ja. is, dat is <laughs> op zich ook al bijzonder, want... Van oorsprong tot 1988 waren het allemaal mannenclubs. Ja. Maar nu is het een gemengde clubs. Ja, gelukkig Hoe wel. bevalt dat mannen en vrouwen samen? Uh, bij ons bevalt dat goed. Ja? En uh, ja, iedereen die heeft gewoon een wezenlijke bijdrage. En uh, ja, soms denk ik ook wel dat uh, een, vrouwen, een vrouwenhand of een vrouwenmening en wat empathischer vermogen, zou je kunnen zeggen in uh, sommige vlakken, dat dat uh, absoluut een bijdrage heeft aan een, uh, aan een goed huwelijk. Ja. ja, zo is het vaak ook met het huwelijk tussen man en vrouw. Nou zijn jullie enorm actief hier in Zandvoort met een heleboel evenementen en activiteiten. Ja. Geld ophalen voor goede doelen en dergelijke. Wat is jullie internationale goede doel? We hebben een aantal, maar onder de Shelterbox. En de Shelterbox is een tent die. Het kan op worden opgezet in landen waar uh, nou ja, een, een, een ramp is gebeurd, een natuurramp is gebeurd bijvoorbeeld... ...en dan uh, komt er een team van de Rotary, daar word je dan ook speciaal voor opgeleid... Dat je dat, ...dat je dat kan en dan gaat er een team van de Rotary daar naartoe... ...en die brengt dan zoveel shelterboxen, die doneren ze dan. Hè. Dat is ja. een tentje waar uh, mensen in kunnen wonen met twee personen waar alles in zit... ...een met een terrasje, en, uh, een deken en noem het maar. Dus, uh, en polio de wereld uit hebben ze ook. Dat is het internationale programma. Ja. Ja. En dat werkt erg goed. Want uh, je kan haast zeggen dat polio de wereld uit is. Dankzij nou, de dat is, ja, Nou, dat, dat is heel mooi inderdaad. Ja. Maar als uh, lokale club uh, um, ben ik... Zelf van mening dat het ook heel belangrijk is inderdaad om te kijken wat, heeft, wat heeft je omgeving nodig heeft in Zandvoort bijvoorbeeld. En uh, ik werd net ook wel eventjes aangesproken over iets. En dan denk ik ja, weet je, waarom heb je Rotary Zandvoort? Niet alleen maar om de rest van de wereld te bedienen, maar ook om te kijken wat je lokaal kan doen. Ja. Maar ook wat je samen met ondernemers zou kunnen doen, lokaal. Weet je, dat hoeft natuurlijk niet te zijn dat wij vanuit alleen Rotary. Het is natuurlijk ook heel leuk om samen te werken met mensen die uh, nou ja, ondernemers uit Zandvoort of initiatiefnemers van. Van wat dan ook. Uit Zandvoort. Dus, um, en we werken ook samen met uh, clubs uit de omgeving. Zoals in Bloemendaal bijvoorbeeld. Of, en als zij eens wat hebben. Dan komen ze ook nog wel eens bij ons. Um, over om adviezen. Maar ook. Het was wel leuk trouwens. We hadden in december. Een, zij organiseren kennen maar laat. Een center run in Haarlem. Dus nou ja, wij zijn met ook met 12 man zijn we daar naartoe gegaan. Weet je, in een Sinterklaas of in, uh, in een uh, kerstmannenpak ren je dan vijf uh, kilometer door de stad voor een goed doel. <laughs> nou, ik geloof dat er 1500 man op de been was. Nou, dat is toch briljant. Ja, dat is schitterend. Ja, zeker. Wat, wat, zijn, uh, wat is het programma, zeg maar? Wat hebben jullie allemaal nog in het verschiet waar jullie uh, activiteiten in hebben, uh, wat, wat, wat iets moet gaan opleveren? Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, onze uh, circuitrun, ja. aanstaande uh, eind maart weer. Nou, Hoeveel dat mensen gaan er aan meedoen, denk je? Uh, goh... Van de Rotary. Oh, van de Rotary. Allemaal? Nee, niet allemaal. Maar die van 85 doet het. Maar niet mee, laten we doen. zeggen, ik denk zeker wel uh, 15. En jullie hebben daar het parkeerterrein en... Ja. Dat zijn de inkomsten. Het parkeerterrein en uh, we willen natuurlijk uh, aan de. We, we hebben ook een VIP run waar je aan kan uh, deelnemen. Daar gaat ook weer uh, een, uh, een, heel, een, uh, een heel deel van het geld gaat er, uh, naar het goede doel. En. Uh, uh, nee, dank je. <laughs> er, worden, er worden ondertussen speculaties, speculaties aan ons aangeboden deel. hier. Dus uh, kan allemaal in dit uh, koffiecafé. Ga verder. Ja. En um, nou ja, met het parkeren, daar zetten we natuurlijk onze club in, maar ook uh, de, de kinderen eventueel van de club. Uh, ik, ik sta daar meestal ook, uh, sta je daar tegen? Uh, in alle weersomstandigheden sta je daar uh, de auto's in goede banen te leiden. En de spook hè uh. ja. Maart? Ja, dan ja, zet je in voor een serviceclub, dan moet de hele familie meedoen. Ja, nou dat moet helemaal niet, maar... Uh, nou, dat wordt wel gewenst. Ja. Nou ja, mijn man die werkt ook mee waar hij kan, kan ik je zeggen. Dus wij zijn, je zou bijna kunnen zeggen, samen lid. Ja. En verder hebben we natuurlijk ook wat kleinere doelen. We zijn onlangs bij nieuw Unicum geweest. En nou goed, daar zijn we dan aan het kijken van wat we daar samen kunnen, zouden kunnen doen. En in het verleden hebben we dan natuurlijk wel wandelingen gedaan met mensen uit het nieuw Unicum. En onlangs, dat is wel leuk trouwens. Um, ja, hadden we hadden een bezoek gebracht naar een nieuw Unicum. En er waren twee uh, heren. Of jonge mannen die MS hebben. En die zouden het leuk vinden om een uh, rondje op het circuit te racen. Nou, er zit iemand die een relatie heeft met dat circuit. En iemand anders die weer een relatie had met iemand die een mooie auto had. Dus die jongens die, uh, ja, die gaan, gaan een die rondje gaan spier mee, uh, ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hoe leuk is dat? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Weet, je, dat zijn, weet je, dat zijn de kleine dingen. Maar uh, nou ja, weet je, dus door je eigen netwerk weer in te zetten, weet je wel... <coughs> En ik denk ook trouwens dat uh, je krijgt natuurlijk steeds meer mensen die zelfstandig uh, gaan werken. Ben, ben ik één van, doe ik al heel lang. Maar je ziet steeds meer zelfstandig om je heen. Ik denk dat het ook voor zo'n, ja als je een zelfstandig beroep hebt dat het prettig is als je bij zo'n, uh, als je bij een club Je hoeft aan. niet allemaal meer een beroep te hebben. Of wel? Nou dat wel, ja. Dus maar een Lion die of een, een Rotary die zijn baan kwijt is, uh, die kan toch gewoon een zijn? Ja, blijven? ja tuurlijk, ja. In, op die fiets. Ja. <laughs> of gepensioneerd zijn. Of gepensioneerd ja, natuurlijk. We hebben een aantal mensen die, die uh, niet meer werken. Ja. En uh, we hebben er inderdaad ook wel eens gehad die uh, een tijdje geen werk hadden. Ja. Nou. Moet kunnen. Ja, moet kunnen. Ja, en die heeft vervolgens dat. het voorzitterschap opgenomen, opgenomen, weet je wel. Dus uh, ben je toch nog weer actief. En uh, dat uh, nou, doet de mensen ook goed, natuurlijk. En elk jaar verandert uh, de, uh, de president. Ja. Dus je blijft president voor één jaar? Ja. En dan uh, wordt de volgende gekozen of gevraagd is het eigenlijk tegenwoordig meer. Gevraagd? Ik neem me aangewezen. Nou, je vraagt tegenwoordig wel, want het is ook wel een opgave. Ja, dat is, ja. het is een serieus werk. Nou, uh, misschien moeten we er maandag maar even naartoe uh, om te kijken. Ik zou het zeker doen. Ja, of, het is ja. niet alleen om leden te werven, maar ook inderdaad om... Nou, ik vind om, het ook uh, interessant ja. om te weten, ja. uh, zeg maar... Hoe het in elkaar steekt ja. en uh, wat jullie kunnen betekenen. Nou, en, we, en we zijn, ja, ik vind, uh, we zijn veranderd. Want ik heb het oude stukje meegemaakt en het nieuwe stukje. En, uh, nou ja, dat bevalt mij heel goed. Ja. Ik bedoel, ik heb een creatief beroep. En, uh, Helemaal ja. goed. Nou. Heb je nog interesse steeds van de oudere leden, de Rotary, die jullie blijven volgen? Sorry? De oudere leden ja. van de Rotary, volgen die jullie nog steeds? Ja, tuurlijk. De oude, de, de, de, de, de... de oude garde. De oude garde, ja. We hebben een stukje oude garde die nog lid is. Ja. En we hebben een stukje oude garde die niet meer lid is. Maar ja, je woont in een dorp. Ja, dus dus uh... iedereen kent je iedereen. Ja. KT, dus je, je komt elkaar tegen. Nee, goed. Dus... We moeten het afronden, Pieter. Ja. Hé, hey, jammer. Ja. Ik begrijp dat je nog heel lang leuk. zou kunnen doorpraten. Ja. Maar <laughs> wij willen je bedanken voor je komst. Nou, heel en, graag. Gedaan. Uh, nou, wellicht uh, maandagavond, uh, als de ruimte is, uh, dan uh, zien we elkaar daar. Ja. En uh, we gaan hem van, van 8 tot 10. Bedankt. Als ik niet luister... Bram Vermeulen. Ja, Bram Vermeulen is er niet meer, maar de politiek zal er altijd blijven, denk ik. Nou, ik weet wel zeker trouwens. En, uh, bij ons is uh, komen zitten het uh, tweede Kamerlid van de CDA, Michel. Uh, zeg ik Michel? Ja, helemaal Michel Rog. Ja. En uh, die komt zich een beetje voorstellen. Jij komt uit Zandvoort? Nee, nee ik kom uit Haarlem, Haarlem Noord. Ja, het ja, ja. ja, ja. ja. hoort tegenwoordig <laughs> en, en, bij Zandvoort. En, en, en, dus, uh, het ligt dichtbij. Geboren ja. 1973, ja. vrouw, twee jonge zonen. En ze zijn hier. En ze zijn hier, ja. ja het is heel gezellig. Uh, ja, ik heb toch een aantal vragen over de CDA. Nou, gelukkig maar. Je, je bezoekt wekelijks meerdere scholen om je licht op te steken over de, voor de diverse debatten in de Tweede Kamer. Ja. En je zegt geld hoort thuis in de klas. Ja. Dat is jouw spreekwoord. Ja, ja. Kan je toelichten? Dat... Ja, nee zeker. Nee kijk, als Tweede Kamerlid uh, zijn we natuurlijk uh, veel bezig in de Kamer met de debatten. Uh, maar ik vind het zelf heel belangrijk om iedere maandag en vrijdag uh, het land in te gaan. Ik ben de onderwijswoordvoerder, dus ik ga veel naar scholen. Daar praat ik uh, met mensen. Maar ook veel natuurlijk in mijn eigen regio. Waaronder uh, Zandvoort uh, probeer ik ja, in gesprek te blijven met uh, de raadsleden. Met wethouders, met mensen van het bedrijfsleven, van uh, het onderwijs. En uh, ja, op die manier kan ik mijn kamerwerk gewoon beter doen. Nu ben je nog erg jong. Nou. Hoe ben je, ja, natuurlijk <laughs> wel. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in die politiek? Ach, dat was al zo jong. Ik, ik, weet je, bij mij zat het er gewoon echt... Nou ja, toen je kwam in de vakbond de Toen U. ik dertien was, was ik al geïnteresseerd in uh, politiek. en uh, Ja, precies. Ik ben, uh, ben maatschappijleer gestudeerd. Dus dat is ook echt een studie als je geïnteresseerd bent in politiek. Inderdaad, leraar geweest. Uh, bij uh, de vakbond gewerkt. Uh, en vanuit die vakbond kwam ik natuurlijk ook in Den Haag. Ik had veel contact met, met het ministerie... met de Tweede Kamerleden uh, van toen. En uh, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf... Ja, het begon een beetje te kriebelen. Van uh, nou, ik... Ik vind niet altijd dat de juiste keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld inderdaad hè, dat er lang niet altijd uh, het, het geld voor onderwijs in de klas terecht uh, kwam. Daar wil ik zelf me uh, tegenaan bemoeien. En ja, heb ik dus gesolliciteerd uh, om op de lijst te komen voor het CDA. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Dat is gebeurd. Ik ben gekozen. En nu voor de tweede keer... vijftiende uh, op de lijst. Ik sta op nummer 14 van de lijst. 14, ja. Dus uh, nou, dat, dat lijkt mij een verkiesbare plek. Maar ik probeer natuurlijk veel campagne te voeren. Zeker ook hier in de regio uh, om uh, nou, te laten zien en te verantwoorden dat ik uh, weet wat er hier speelt. Dat ik dat ook echt meeneem naar uh, Den Haag. En uh, hopelijk mensen kan verleiden om uh, dan uh, op 15 uh, maart te stemmen op nummer 14 van het CDA. En nu heb ik het verkiezingsprogramma gekeken. bekeken. Ja. Ik vind eigenlijk weinig terug over het onderwijs. Nou, we hebben geloof weinig. ik weinig. We hebben wel acht pagina's. Uh... Nee, we hebben heel veel mooie plannen, vind ik zelf in ieder geval. Ik ben er gelukkig ook bij betrokken geweest. Wat wij bijvoorbeeld zeggen is: we willen weer een echte goede opleiding hebben. Ook voor het kleuteronderwijs, om eens wat te noemen. We hebben nu één. De PABO-opleiding, dat is voor de hele basisschool. Je merkt eigenlijk dat uh, kleuterleerkrachten zich uh, eigenlijk daar ja, niet, niet, niet prettig in voelen. Dat moet anders. De overgangen in het beroepsonderwijs beter. Meer betrokkenheid bij het bedrijfsleven voor het mbo. We willen af van het leenstelsel. Zodat studeren weer uh, makkelijker toegankelijk wordt. Uh, en ik kan nog wel even doorgaan. Okay. Ja, veel uh, mooie ambities. Ik, ik zag trouwens dat je eerder uh, bij D66 uh, ja, bent geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat ging niet lekker genoeg voor jouw gevoel? Nou, ik, ik, weet je, ik, zoals ik al zei... Ik was heel jong uh, geïnteresseerd in politiek. Uh, en toen ik dertien was... werd ik lid van, uh, van de, de, de jongere club van D66. Daar ben je dan lid van en je blijft daar dan bij. Maar ik merkte eigenlijk steeds meer dat we allemaal... Ja, op, op, op ik en uh, op individuele vrijheid. En ik vond CDA eigenlijk een partij waar ik een beetje jaloers op was. Die veel meer gemeenschapszin, het, het wijdenken. Dat, dat spreekt mij mee veel meer aan. Uh, en het is een partij van... Ja, een volkspartij met, met hoog opgeleid, laag opgeleid. Stad, platteland, uh, werkgevers, werknemers. Dat vind ik belangrijk. En ik vond D66 een beetje te, te, te ja, allemaal hetzelfde. Je bent in de politiek en daardoor ja. nou ja, ontgroeien je eigenlijk... Nou, eerlijk gezegd is dat is het wel zo. Als je het ja. christelijk geloof. Dat is mooi, want dan nee, maak ja, je, ja, goed, je ik ben ook een inderdaad. Dat is dat dus heel, dat heel belangrijk. Ja, dat ja. je bewust... Ja, maar nee, de precies. De waar je ja. echt ja. bij thuis voelt. En dat is belangrijk. de interesse van de regio. Ja. Vergunningen van windparken. Ja, dit is een belangrijk punt. Hè. Een van de punten uh, waarmee ik ook veel betrokkenheid heb gehad met uh, Zandvoort. Uh, ik ben zelf ook aanwezig geweest bij uh, de presentaties van de rapporten uh, over verzet, de windmolens. Uh, ik, ik ben een groot pleitbezorger geweest, ook in mijn fractie. Dus zo zie je dat het ook belangrijk is dat je als regio vertegenwoordigd bent in de Tweede Kamer. Waar ik dus ook dit punt heb ingebracht en waar we dus uiteindelijk ook moties hebben ingediend. Waar ik ook bij betrokken ben uh, geweest om dus in te pleiten voor uh, prima dat er windmolens komen. Hè? Duurzame energie, hartstikke goed. Maar dan deze. geen horizonvervuiling, niet binnen die 12 zone. Uh, ik heb dat bepleit in mijn fractie, daar zijn we in uh, meegegaan. We hebben heel uh, hard oppositie gevoerd tegen Henkamp. En nog steeds proberen wij duidelijk te maken dat Ejmuiden Ver een steeds aantrekkelijker alternatief is. Ik, ik, heb het niet financieel, kunnen, uh... ik heb het niet kunnen vinden in het verkiezingsprogramma. Wel nee. een alinea. Het CDA wil dat de vergunningen voor het windpark in de veenkolonie worden wordt ingetrokken. Ja. Heel stuk. Ja. En dan denk ik, waarom daar wel en hier niet. Nou, uh, uh, staat er niet in. Ik, het zou kunnen. Dat, maar niet alles wat wij vinden staat in het verkiezingsprogramma Voor de helderheid. Ik heb nog uh, zes weken geleden een motie ingediend. Uh, samen met mijn uh, collega uh, Agnes Mulder. Die energie doet. Uh, waarin wij dus bepleiten. Eerst IJmuiden ver. En uh, nu niet uh, binnen die 12 mijlzone uh, Bebouwen. Dat maar is het standpunt van het CDA. Kan je voorstellen dat er zandvoorters zijn. Die ja. zeggen van ik. Ik zie wel een stuk in het verkiezingsprogramma ja. over de veenkolonieën. Ja. Maar de kust helemaal niet. Nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, de Zandvoorters weten ook. Dat ik mij in Den Haag keer op keer. Uh, sterk heb gemaakt. Uh, om niet hier voor die kust. Die windmolenparken te bouwen. Uh, dat is het standpunt altijd geweest. Dat is het nu nog steeds. Uh, en daar blijven wij uh, ons hard voor maken. Er is gewoon een super aantrekkelijk alternatief. Wat financieel haalbaar is. IJmuidenver. Dus laten we ons daarop inzetten. Ik en dat blijf ik dus ook doen. Dat staat niet in je programma. Nee, maar ik zeg. Dan ook echt niet alles staat in het uh, programma. Ik ben bijvoorbeeld als onderwijswoordvoerder ook tegen de rekentoets. Daar heb ik mij iedere keer op ingezet. Iedereen weet dat blijven we ook doen. Staat niet in het programma, omdat niet alles. We hebben een beperkt programma, 50 pagina's. Uh, dus ik heb het uh, weet dat. Uh, <laughs> ja. Is het niet zo dat de mensen, zeg maar, bedoel, jij komt uit deze regio, een ja. ander Kamerlid komt uit een andere uh, ja. regio, dat iedereen zeg maar zijn eigen regio zeg maar, gaat pakken en probeer daar uh, van alles voor, te, ja. Ja. Voor, te, voor mekaar ja. Ja. te krijgen. En ja. dat, is dat niet een beetje dat dat dan elkaar ook in de weg zit? Maar of, ik of denk dus dat zo. dat dus superbelangrijk is in de politiek. Dat je dus inderdaad rekening houdt met elkaar. En daarom uh, vind ik het ook, ik ben ontzettend trots dat CDA een partij is die dus kandidaten Breed. uit het hele land heeft. Ja. Uh, er zijn partijen die mensen alleen maar uit de Randstad uh, hebben. Dat is niet handig. En, ik weet dus dat mijn collega's bijvoorbeeld uh, uit Friesland... de belangen, of uit Limburg, de belangen daar op de kaart zetten. Ja. Maar ik doe dat dus ook voor bijvoorbeeld Zandvoort en Haarlem. En dat is dus heel belangrijk. Want had ik daar niet gezeten... dan was, denk ik, uh, ons verzet tegen die windmolens... Uh, hier voor de kust, die horizonvervuiling... niet, uh, ja, niet, uh, niet uh, nee, opgebracht. Is inderdaad ja. ook. Uh, ja, precies. Ik, ik, Jan, ik, Jan Beelen heeft daar ja. heb ik heel veel contact mee gehad. En dat is en ja, ontzettend belangrijk. Ja, ik heb nog zo'n regionaal aspect. Het CDA uh, is tegen het wetvoorstel, was tegen het wetsvoorstel om uh, winkels op zon en feestdagen open te mogen zijn. Dat zei dus in 2013, ja. CDA. Nog steeds staat in jullie verkiezingsprogramma dat uh, jullie daar niet voor zijn. Integendeel, het liefst zou je op zondag gesloten willen zijn. Ja. Met name wordt gezegd: het is belachelijk dat op eerste kerstdag de supermarkten open zijn. Ja. Kijk, um, ik, in Zandvoort zijn die winkels open. Ik weet het en uh, dat gaan jullie ook zo houden, denk ik. Uh, laat ik het zo zeggen. Wij uh, vinden het inderdaad belangrijk dat we uh, ook een dag in de week uh, tot rust komen. Dat we ook tijd hebben voor familie, voor gezin. Uh, dat is het beleid wat wij hebben uh, landelijk. Tegelijkertijd zijn wij een partij van uh, bottom-up. Uh, het gaat erom als je het regionaal met elkaar op een andere manier inricht, alle ruimte daarvoor. Wij zeggen alleen, we willen niet dat dat verplicht overal uh, aan, de, aan de orde is. Want er zijn gemeentes waar ze... Eigenlijk de kleine middenstand met name graag op zondag gesloten zou willen zijn. En de grote winkels niet. Uh, en die verdrukken op die manier de kleine middenstand. Dat vinden we kwalijk. Natuurlijk is Zandvoort als toeristische gemeente uh, van totaal andere orde. Het, uh, ik neem aan dat, dat hier iedereen uh, graag de uh, winkels ook open wil houden op zondag. Nou, er zijn middenstanders die zeggen: eigen beslissing, ik ga ja. niet open. Nee, precies. En dat kan dus ook. En die ruimte heb je. En dat uh, zouden wij dus ook willen behouden. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is echt iets wat je regionaal met elkaar lokaal oplost. En zo willen we het ook graag houden. Alleen niet van bovenaf dus verplichten dat je open moet zijn. Een totaal ander vra eh, vraagpunt. Nederlander worden. We hebben zoveel eh, reguliere migranten die naar ja. Nederland komen. Jullie stellen in je programma. Um, ja, je kan Nederlander worden. Maar dan moet je je eigen paspoort moet je opheffen. Je nationaliteit moet je dan opheffen. Ja. Ja. Ja. Dat is geen dubbel paspoort meer. Nee, wij, wij willen dat uh, wanneer je uh, in dit land uh, komt, dat je een keuze maakt voor dit land. Voor onze identiteit, voor onze cultuur, uh, voor onze waarden en normen. Dat vinden we belangrijk. Dat kan bij sommige landen dus gewoon nee, niet. Dat is waar. Dus hoe ga je dat nee, dan oplossen? Even kijken, het is ook... Turkije zegt. Ja. Ja, Marokko, Marokko, met name is eigenlijk is de de Marokko is de belangrijkste in inderdaad Nee, maar even heel simpel. Als het niet kan, dan kan het niet. Alleen wij zijn wel uh, de wetgever hier in Nederland. En wij willen graag dat mensen die keuze maken. En wanneer het maar niet lukt... Maar als het lukt, dan niet kan, ja. zou dat dus ook betekenen dat het dus dan niet mogelijk is om hier naartoe te komen? Nee, nee, nee, nee. Dan even voor alle helderheid. Uh, het is niet zo dat wij de grenzen sluiten voor mensen die niet af kunnen van hun uh, paspoort. Maar wat, wat wij, heeft dat dan voor zin? om te zeggen... Heel uh, principieel. Dit is nou echt iets uh, principieels. Het ja, erom gaaf, gaat. Enkele. Maak een keuze als je hier komt voor dit land. Voor onze cultuur, voor onze identiteit. Ja. Uh, he, dat zijn over het algemeen... Maar dan zouden die andere mensen dus kunnen zeggen... Van, ja, hallo, uh, die Marokkanen hoeven geen keuze te maken. Want het land zegt, uh, je kan je Marokkaanse paspoort niet kwijtraken. Of je Marokkaanse ja. identiteit niet. Ja. Uh, dan zegt iemand die uit Italië... Of nou ja, ik noem maar een dwarsstraat. Ja, ik het. Van, uh, ja, uh, als zij dat niet hoeven, dan ja. doe ik dat ook maar, niet. Maar het gaat erom dat wij uitstralen. Jongens, wij vinden het belangrijk dat je een keuze, als je hier woont, een keuze voor dit land maakt. En... Ik vind het eigenlijk nog veel erger hè, dan als iemand zijn pas niet, niet in kan leveren, niet, niet zijn nationaliteit niet kwijt kan raken, dan is dat gewoon een gegeven. Daar, daar doen we niks aan. Ik vind het nog veel erger dat wij bijvoorbeeld te maken hebben met een, uh, een Turkse president die hier gewoon rechtstreeks in de Turkse gemeenschap interveneert, probeert die mensen uh, ja, uh, in, in Turks te houden en uh, te beïnvloeden. Ja. Of soms op te zetten tegen onze uh, waardenormen. Dat is iets. Daar mogen daar iets wij ons doen? tegen. Nou ja, daar kun je in zoverre wat aan. Je moet dat uitspreken, je moet proberen ook die mensen ja, weerbaar te maken en, en zich uh, hier uh, te conformeren te en ja. veilig te voelen ja. in onze samenleving. Ik heb nog één vraag. Deze week, actueel, <coughs> hadden we natuurlijk de stemming in de Tweede Kamer over het Nederlandse drugsbeleid. Ja. Daar zijn jullie van kant tegen. Absoluut. En dat blijft zo. Ja. Nee, wij hebben. Maar het drugsbeleid, zeggen jullie, is gewoon failliet. Ja, eigenlijk vindt de hele Kamer dat het drugsbeleid in Nederland failliet is. Dat gedoogbeleid is gewoon mislukt. Wat je alleen ziet, is dat al die linkse partijen. maar vreemd genoeg ook een paar liberale partijen. dat eigenlijk dan maar gewoon als alternatief daarvoor. Tegenstemde de gestemde VVD's. Nee, weet ik maar. D66 en VNL. die vinden het ook allemaal geweldig. om dat dan vrij te gooien. En al die hele partijen die dus het het rookbeleid, uh, inperken, uh, het alcoholbeleid inperken, maar dan ineens wel uh, voor staatswiet uh, pleiten. Uh, het CDA heeft een andere keuze. We willen af van die drugs. We weten dat het de samenleving ontwricht. Het paard gaat met criminaliteit. Uh, en wat ons betreft uh, gaan we de andere kant op en uh, verbieden we uh, dit soort uh, drugs in wat Nederland. Dat kan je toch nooit eruit krijgen? Dat yes, bestaat toch niet? In veel landen uh, is dat natuurlijk ook zo. Kijk, we zullen altijd problemen houden. Ik ga niet zeggen dat door ons beleid en nooit meer iemand drugs gaat gebruiken. Dat is natuurlijk glashelder. Maar de andersom plaatsen. zal ook gewoon de legalisering en het onder, even bedenk even wat we gaan doen. We gaan onder verantwoordelijkheid van de staat straks drugs uh, verbouwen. Wiet uh, Dat is toch eigenlijk eerlijk gezegd, is dat nou een verantwoordelijkheid van de overheid? Ik denk van niet. We doen dat ook niet met, met alcohol of met, met prostitutie of uh, met, met tabak. Waarom in hemelsnaam zouden wij ineens als staat verantwoordelijk worden voor het maar dan kweken? dan moet je het inderdaad ook anders aanpakken, want nu mag het dus wel in de coffeeshops verkocht worden, maar het mag niet gekweekt worden. Nou, ik zie, ik heb een koffieshop in de de straat. En ik ja. weet precies hoe het werkt. Dat moet ja. altijd heel ingewikkeld. Met kleine stukjes moeten. Dan... Ja. En dan maar denk ik, wat een gedoe zeg. Geen... Wat ons betreft stoppen we met dit gedoogbeleid. En gaan we dus de andere kant op. Een strikter regime. Je de macht in de Eerste Kamer nog. Nou ja, goed. Wij hebben daar niet meer meerderheid. Nee, maar, <laughs> maar er zijn... De partijen die tegen, partijen die tegen zijn... zijn. wel. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit in de Eerste Kamer gaat, gaat lopen. Ja. Ja. Ik gebruik overigens uh, wietolie. Dat is, Kijk eens. Uh, nee, maar dat is ja. dus een. Daar is de hallucinerende stof uh, ja. uitgehaald. Wat overigens een, een heel fantastisch uh, middel is. Hoe, hoe kun je dat niet, niet samenbrengen? Nee, maar, kijk even, het, het gaat er hier om. Het onderscheid moet ook zijn tussen, uh, tussen de drugs die gebruikt worden. Of bijvoorbeeld ook medicinaal ja. gebeuren. Daar hebben we het niet over. Hè. We hebben het gewoon nu over. Maar welke moet je daar keuze dan maken komen? we als overheid. Welke keuze maken we als overheid. Om, uh, om het eigenlijk gewoon als, als staat makkelijk te maken. En, en daar zelfs verantwoordelijk voor te worden. Of beperken we het bijvoorbeeld inderdaad tot, tot medicinaal. Als dat uh, erkend wordt als medicijn. Prima, dat vind ik echt van een andere orde dan dat we drugsgebruik uh, eigenlijk gaan stimuleren. Ik heb nog één laatste vraag. Zeker. Uh, in jullie verkiezingsprogramma staat dat het kiesstelsel veranderd moet worden met een uh, twee, kiesdrempel van 2%. Ja. Het is natuurlijk te gek als je ziet hoeveel partijen er nu momenteel meedoen. Mm -hmm. ja. uh, een heleboel eenmanspartijtjes omdat ja. ze boos zijn en dan voor zichzelf gaan beginnen. Ja. Uh, dat komt de democratie niet te goede. Dus die 2% dat is een harde... Dat is echt iets wat wij willen. We zien dat het systeem inderdaad vastloopt. Uh, wij zeggen dus 2%, dat is drie, uh, drie zetels. Uh, als, als minimum om te halen om in de Tweede Kamer te komen. Tegelijkertijd zouden we eigenlijk ook heel graag al die afsplitsers uh, daar, uh, daarvan af willen. Uh, Sibrand Buma heeft ook wel eens aangegeven... Van, je zou nog kunnen zeggen dat je als je afsplitst... en zelf de kiesdrempel gehaald hebt... Dat je, dat je dan nog die zetel kunt behouden. Maar er zijn dus nu allerlei mensen... die nauwelijks stemmen hebben gehaald... die zich afsplitsen... En, en het grootste het het hoogste woord hebben in de Tweede Kamer... en eigenlijk de, weinig te zeggen hebben. Of ja, nou ja. Geld, ik uh, durf het niet te zeggen... maar ik weet wel dat het weinig toevoegt... in ieder geval ja. aan het politieke debat. En, en dat de is buitengewoon ernstig. Dat ja. Ja, nou ik, moeten we stoppen. Ja, dat snap ik. Ja, ik ben ontzettend blij uh, dat ik als regio-kandidaat uh, hier in Zandvoort ook mezelf even mag, uh, mag voorstellen. Het is een stad waar ik graag kom. Ik heb me ingezet voor de school in uh, Zandvoort. Uh, ik zet mij in tegen de horizonverzuiling van uh, de vervuiling van uh, de windmolens. En ik zou uh, zeggen. De rechtbaarheid naar Zandvoort. Uh, dat lijkt mij ook een heel belangrijk uh, punt, zeker. Uh, uh, en, ik blij blij zoekom. en ik blijf dus gewoon. Uh, ja, ik kom hier veel met mijn gezin. Uh, mijn vrouw staat op de jaarmarkt hier met mijn gezin. Gaan wij hier natuurlijk naar het strand. En naar Sinterklaas met zijn zwarte pieten. Geweldig. Die hier lekker over de woelige baren komt. Een, een, een kibbelingetje precies. Dus dat helemaal goed. Ik voel me hier thuis. Ik vind het een mooie club. En als de mensen hier in Zandvoort zoeken naar een regiokandidaat. Dan zou ik zeggen ik stem Roch Lijstwijf nummer 14. Ik wens je veel succes. Dank je vriendelijk. Heel fijn.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 Candyman can cause he mixes it with love and makes the world taste good The candy man, the candy man can, the candy man can cause he mixes it with love and makes the world taste good. good. Yes, the candy man can cause he mixes it with love and makes the world taste good. Candyman Candyman yeah. Candyman. Ja, en we zijn de uh, Candyman was dit, Sammy Davis Jr. Wat een heerlijk uh, nummer is dat trouwens. Tot slot. Ja, als en laatste hele belangrijke last but gast. not least. Juli wow. uh. Jansen, goedemorgen. Oh, hello. Wat Hallo. fijn dat je er bent. Je hebt het hartstikke druk. hè? Ja. Er is zoveel te doen. Ja. Ik had je ook nog kunnen doen dat plaatje trouwens. Zoveel te doen. Ja. Opzij, opzij, opzij. Die vind ik ook ja. al wat. Ja. We gaan het uh, hebben over de poppenkastfilm. Ja. rondleiding in het Stadvoort Museum en de poppenkastfilm. Ja, hoe is dat ontstaan? Uh, wij hebben uh, al, al jaren een aanbod liggen bij Centerparks. Ja. En uh, toen zegt Dennis Barens, de, de leisure manager daar... van Kun je niet een, een aanbod maken waarin we constant uh, uh, weten waar we aan toe zijn... En uh, dat de kinderen uit Centerparks ook allemaal welkom zijn. Toen hadden we dat bedacht op de donderdag. En toen dacht ik, ja, straks sta ik daar en er komt helemaal geen kind op een donderdag. Want de kinderen van Zandvoort moeten daar ook van mee kunnen profiteren. Ja. Dus nou, gevraagd, uh, kunnen we het verplaatsen naar iedere woensdag van de maand? De eerste woensdag. Want dan kunnen we weer een nieuwe film gaan maken en een leuke puzzelspeurtocht door het museum en uh, leuke kleurtekeningen maken. Nou, zij vonden het prima. Dus het is en Centerparks en uh, Zandvoort. Ja, van hoe laat tot hoe laat? Nou, we, we, ze komen binnen. Hoe laat? Uh, twee uur. Ja. Dan uh, gaan we die uh, rondleiding doen. En dat heb ik ook. Al donderleerd, men tijdens de VVV Kids Adventure Week vorig jaar. En, en nog wat andere leuke dingen. Heb ik het gewoon maar geprobeerd. En de, de concentratie van kinderen is heel snel weg. En je hebt kleintjes en grote ja. door elkaar heen. Dus ik denk, hoe pak ik ze nou allemaal? En nou ja, ik denk, ik pak gewoon een paar gekke voorwerpen uit het water- en vuurwinkeltje. En dan laat ik ze raden wat het is. En het is zo grappig. Ik had een, een houten wasknijper... En zij weten dus helemaal niet wat dat is. Is het een fluitje of uh, wat kun je daarmee? En, nou, en dan willen ze dat verder gaan uitzoeken. Een stukje zoethout. Waar, waar vind je nog dat? zoethout? Ja, ja, in een snoepwinkel. Ja, ja. Oude oude witse uh, winkel. Dus uh, toen uh, deed ik het voor. Dus ik had zo'n ding uit een snoeppot gehaald. Ik stop hem in mijn mond. Maar dat was voor die show. Dat was echt hout. Dat was eventjes een foutje. Maar goed, het is heel leuk om met kinderen dat soort dingen te doen. Kinderen zijn open. Je hebt splinters in je mond zitten. Nou, het was echt niet lekker, hoor. Nee. Maar goed, dan zie je dus dat de, de aandacht weggaat en je hebt altijd kinderen erbij die gaan een beetje ja, haantje spelen en nu worden klerig. Nou, dan gaan we naar boven en dan gaan we naar de poppenkastfilm. Nou, dat vinden ze heerlijk. En dan is het weer zo'n rustmoment. Rust, maar ja. wat zo leuk is... Je ziet die ouders, die mogen er allemaal bij blijven. Maar dan zeg ik altijd van tevoren... U mag erbij blijven, maar u mag helemaal stil blijven. Op een afstand. Achtergrond. En die ouders die genieten ervan dat hun kinderen zo, uh, het leuk vinden. Ja. Die en zien dingen van hun kinderen die ze misschien anders niet zien. Dat zou ja, ook en dan nog kunnen. zie je later dat gesprek. Ja, opa deed dat ook. Of oma die kwam ook met de blauwe tram naar Zandvoort. En ja. dan ontstaan er veel meer de verdieping eigenlijk bij de kinderen op hun manier. Leuk. Ja. En zo leren ze het museum ook kennen. Ja, de meesten die zeggen dan wel van. Oh, ik ben hier al een keertje geweest. En dat is dan met de erfgoedleerlijn. En, of de kinderkunstlijn, dat hebben ze dan ook gedaan. Nu was bijvoorbeeld, we hebben het Mondriaanjaar. Nou, uh, we hebben de kinderkunstlijn helemaal geïnstrueerd op de Mondriaan. Plus de vrijwilligers. En dan zien ze ineens werk van Mondriaan en Rietveld. En dan spreekt het veel meer aan, als je het bijna kunt aanraken, als dat je het in een boekje leest. En het is hun eigen museum in Zandvoort. Heerlijk. Ja. Uh, moeten ze toegang betalen voor die. Uh, dat nee. Evenement? nee, kinderen zijn allemaal gratis. En ouders? Nou, die gaan we niet laten betalen. Ik denk, daar gaan we geen drempel. Uh, ja, ik zal daar nooit rijk van worden hoor, maar. Ik denk als die kinderen komen. Die ouders mogen erbij blijven. Die nemen dan ook een kopje thee of koffie. Gaan we ze niet laten betalen. Nee. Maar je moet wel vrijwilligers hebben die dat allemaal doen? Ja. Nou, daarvoor zijn we het altijd op zoek naar vrijwilligers. En dan het liefst de vrijwilligers die het ook leuk vinden met kinderen om te gaan. En uh, de openingstijden van het museum, sowieso? Zodat de vrijwilligers weten wanneer ze ingezet kunnen worden? Uh, dat is uh, van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. Nou, dat, is, dat zijn toch hele ja. makkelijke tijden. Waarin ja. je toch. Uh, dat is een paar uurtjes. Ja. En. Nee. En, en de poppenkast nog even. Het is geen real echte poppenkast, maar het is een film. Nou, um, ik, ik Ja, Maaike Kap. Op, Maaike, die ja, wil dan weer iets gaan doen met Ja, dat. ik zag op Facebook van, ja? uh, uh, oh nou moet ik wel echt op gaan schieten, want we willen met een nieuw verhaal beginnen. Uh, Jan Kool, die bij ja, ons, uh, ja, ja. Red, het geweten van het museum, die vindt in de kelder een heel mooi boekje. en een, een, een stapel boekjes en dat is Kees de Muis zoekt een huis. En daar staat dus op de voorpagina het stadhuis van Zandvoort. En daar willen we eigenlijk iets mee gaan doen. Maar we zitten daar nog op te broeien. Dus we beginnen nu dit seizoen met wat we al hadden. Zandvoort van vroeger. En Maaike heeft dat uh, uh, jarenlang live gedaan in het museum. Alleen al haar, al haar vrije dagen gingen eraan op. Zo'n woensdagmiddag. en Ze moesten 50 cent betalen of zo, die kinderen. Uh, maar dat kan je niet blijven doen. Dus toen hebben we er een film van gemaakt en die kinderen joelen net zo hard mee van waar is de boef en de hengel wordt ja, ja, ja, ja, ja. gestolen. ze gaan erin. Ja, ze gaan er ja. helemaal in zitten, of plek. het nou film is of. Ja, dat maakt niks ja. uit. Ik krijg ondertussen aanwijzingen van de techniek. Ja, dat we mogen niet zo lang meer kletsen, want we moeten de agenda. Oh, oké. Okay. Maar even recapitulerend: elke eerste woensdag van de maand ja. in het museum ja. om twee uur begint het. Klopt. Gratis toegang, ja. kinderen welkom, ja. openzomers mogen eventueel ook mee, maar ja. moet stil zijn. Moet stil zijn op de achtergrond, dus een hele taak. Oh, dat ja, maar <laughs> de meeste openzomers die kunnen ja, dit wel. Graag voor je gedaan, een en, fijn en, weekend, voor weekend voor jullie. Ja. Goed Pieter, we gaan uh, beginnen met de agenda. Uh, hetzelfde Zandvoortse Museum tot uh, 15 maart heeft de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Ja, bloemen Aquarelle expositie van Susan bij pluspunt in de Vlemingstraat. Dan is vandaag nog de Kids Adventure Week voor de laatste dag. Alle kinderen zijn de baas in Zandvoort en er zijn een heleboel evenementen. Ja, en dan is er uh, morgen, hè? Nee, dus volgende week natuurlijk. 26 februari. Ja, 26 is februari is er uh, kindercarnaval in Theater de Krocht. Dat begint om twee uur en het duurt tot half vijf. En, en iedereen ja. krijgt een cadeautje mee, alle kinderen. Is dat zo? Ja. Oh, dat weet jij meer dan ik. Ja, ja. Ja, maar jij weet meestal meer dan ik, dat is waar. Uh, morgen hebben we ook, uh, morgen, dat is morgen dus, de kindercarnaval ja. in de Krocht. Morgen hebben hebben we ook in de Oosterparkstraat 44 bij Anthony Studio Anthony Muziek op zondagmiddag. Dus dan dump je de kinderen bij de krocht en dan ga je gewoon naar Anthony ja, om een en, lekker muziekje te en luisteren. Het is heel bijzonder die muziek, want ze hebben daar niet alleen een opleiding, zangers en gitaar en dergelijke, maar dit is een uitvoering. Ja, nou dan uh, hebben we al erop staan dat 4 maart de Final voor Winter Endurance op het circuit Park Zandvoort vanaf 10 uur s ochtends. Dus dan uh, hebben we weer uh, lawaai uh, in het dorp. Maar dat is prettig lawaai, zeg ik altijd. Ja, en dan uh, is 5 maart het Zandvoorts Mannenkoor in het museum. Ja. Daar hebben we het over gehad. Daar mogen we niet uh, al te hard over praten, want anders dan barst het museum uit ze voegen. Maar uh, kom toch maar lekker. Dat is ja, gezellig. Deuren open. 12 maart, dan is er Jess in Zandvoort met trio Jean Clement in uh, de krocht, uiteraard. Uh, en diezelfde 12 maart. Amazing middag bij Rabbel. vanaf 4 uur. En dan hebben we 18 maart in het vooruitzicht de babbelwagen bij Faber. Dat begint om 8 uur s'avonds. Dat kost 5 euro. En je kunt bij Marcel Meijer de kaarten bestellen. Of bij Hotel Faber zelf. Je kunt Marcel bellen op 06 13 7.000. Ja, En, en uh, doe het wel, want het zit ja, vol. Ja, het zit altijd vol. Dus je moet echt de kaarten bestellen. Nu al gaan halen, want anders is het klaar. En die 5 euro is wel nodig, want er komen schalen met haringen. Ja, het is heerlijk andere, altijd. Stonden. Het is een feestje. Ja. Eerste, ja, dan, ja, Elke eerste maandag van de maand... hebben de nabestaande groep bij ook Zondvoert van half 2 tot 3 uur... En de eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal. Spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone, etc. Ook bij Oogs Zandvoort. En elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt. Van kwart over negen tot kwart over tien aan de Vlemingstraat. Precies. Pluspunt. Goed, de herhaling van dit programma is op donderdag van acht tot tien uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in. Let op, één uur later invullen. De techniek. Was in handen vandaag van Kort Draaier. Die een uitstekende muziekkeuze weer heeft Ja, we waren heel blij met deze keuze weer. De redactie Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. De koffie ook door Gerry uh, Rutte bedankt, lieve mensen. Ja, heel gezellig. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Floris, het was weer genoeg om hier te zijn. Het was een gezellige, volle, rommelige. Uitzending. Dat ja. vind ik altijd wel prettig. Dankjewel Heerlijk. Pieter Jouwstra. Dankjewel Irene de Jager. Prettig weekend allemaal. Fijn weekend en allemaal. Week. En we gaan eruit met een muziekje. En tot de volgende keer.